Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit Carré, het tweede uur. Ik heb hier vier gasten aan tafel. Josti, die zit er nog even, de regisseur van de prachtige Orfeo in de tuin van Zoesdijk. Want we gaan nog kaartjes weggeven voor die voorstelling, voor de première zelfs. Dus heel, heel erg leuk. David Verbeek is hier ook, hij heeft een film gemaakt, Club Zoos, die in Shanghai is gedraaid en ook daar speelt. Hoe lang ben je mee bezig geweest eigenlijk met die film? Nou, het is eigenlijk een film die ik uh, binnen een hele korte tijd heb gemaakt. Mm -hmm. uh, met een hele korte aanloop ervoor. Waardoor ik eigenlijk ook nog die, de energie van het, van het idee... <lacht> eigenlijk gewoon de, in de, de, de, de noodzaak om het snel te vertellen, ja. uh, nog heel erg dus het, uh, het ik. Is, het is een heel erg low-budget film. Ik heb hiervoor films gemaakt die voor veel grotere bedragen zijn gemaakt. Alleen dit is echt een soort van ja, uh, guerrilla-actie geweest... om deze film met eigenlijk heel weinig middelen, uh, heel snel... Ja. maar heel, met hele geconcentreerde energie met z'n allen te maken. Tien dagen, hè, toch? Ja, zoiets. Ja, okay. ja, We ja. praten straks verder. Kees Hendricks is hier ook. Hij is de, de conservator, als ik het zo mag zeggen... of samensteller van de tentoonstelling Den Haag onder de hemel... Uh, met prachtige beelden op het uh, lange voorhoud. Uh, gisteren was ik even in Den Haag. Toen zat er nog heel veel in kratten. Inmiddels mag ik hopen, staat het al een beetje? Of... Ja, het staat allemaal. Ja. Ja. Ik ben over de curator. Dat, is, denk ik, maar, dat doet ja. er niet toe. Maar ja. het staat allemaal. Ja. Het is allemaal uitgepakt. Het staat, nu allemaal. het staat zelfs allemaal op zijn plek nu. Fijn, dat moet een hele geruststelling zijn. Absoluut. Ja. Lideweide Parier is hier ook. Zij heeft een uh, drietal uh, prachtige buitenlandse boeken uh, gelezen. Die gaat ze straks bespreken. Heb je al iets heel korts dat je kan, uh, kan zeggen wat gaat die of die kant op? Ja, de alle drie. Totaal verschillend. Nou, dat is ook een soort overeenkomst. Dan, dankjewel. Uh, en Josti. Jos, we, we hebben nog een, iets af te, af te ronden uit het uh, vorige uur. Want we hadden het over de opera die in de, de tuin van Soesdijk uh, plaatsvindt. Ja. Orfeo, prachtige opera van uh, Von Gluck. Uh, maar aanstaande woensdag is de première... en we kunnen tien luisteraars blij maken met ieder twee kaarten voor die première. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Uh, als u het antwoord weet op de volgende vraag. In welk jaar was de première van die opera van Von Gluck. Dus in welk jaar ging Orfeo et Eurydice in première? Uh, uh, mail het goede antwoord naar prijsvraag... at de Utrechtse Spelen.nl. Dus prijsvraag at de Utrechtse Spelen.nl. dan krijgt u nog voor aanstaande maandag 6 juni een reactie. Dus in welk jaar schreef Von Gluck... nee, uh, was de première van die opera Orfeo et Eurydice van Von Gluck. Nou, dat is een makkie. Dat is uh, even Wikipedia ja, opzoeken... En je zit uh, op de eerste rij, of op de tweede, of op de derde. 1500 plaatsen op de tribune, dus alle plek. Dank je wel, Graag gedaan. Uh, dan gaan wij luisteren naar de tweede brief aan de staatssecretaris. Want u weet het, deze week gaat de staatssecretaris, staatssecretaris Halbe Zijlstra... van cultuur bekendmaken waar de klappen gaan vallen. Uh, we hebben een viertal vertegenwoordigers van de culturele sector... hebben wij gevraagd om uh, een soort laatste pleidooi nog te houden. Met ook met alternatieven te komen voor de bezuinigingen. Dit is de tweede. Een open brief aan de staatssecretaris van bibliotheekdirecteur Jan Hogenberg. De bibliotheken in Nederland liggen onder vuur. En hoe? Nu eens niet omdat de regering dat zo bedacht heeft. Nee, nu is het het autonome beleid van onze Nederlandse gemeente. En dat allemaal ondanks afspraken die tussen gemeenten, provincies en rijk zijn gemaakt. Wat is het toch, meneer Zijlstra? Als staatssecretaris voor cultuur heeft u ingestemd met de motie van de Tweede Kamer... gemeenten op te roepen, de bibliotheken, bij bezuinigingen buiten schot te houden. Wat is er toch met al die lokale bestuurders die opeens geleid door bezuinigingsdrift menen dat de bibliotheek zich weer op de kerntaak uitlenen moet gaan richten? Is het een gelegenheidsargument? Is het onwetendheid? Het uitlenen van boeken, dat is waar de bibliotheek voor is. De bibliotheek, letterlijk de boekenbewaarplaats, is ooit daarvoor opgericht. Sommigen en sommigen. De bibliotheek is uitlenen van boeken, zo was het en zo zal het moeten zijn. Net zoals de AVRO weer de algemene radioomroep moet zijn, de AWB zich weer op tweewielers moet gaan richten. ...en de HEMA voor een mooie eenheidsreis nog uitsluitend rookkosten mag gaan verkopen. De bibliotheek al sinds de mens het schrift ontwikkelde. Gaan we zover terug, ook maar niet meer uitlenen dus. De bibliotheek is meer dan het uitlenen van boeken. Wie daar nu in 2011 nog achter moet komen, mag zich eens ernstig achter oren krabben. Waar zijn we de afgelopen 20, 30, 40 jaar geweest? De bibliotheek is geworden tot een kenniscentrum voor jong en oud, arm en rijk, hoog en laag opgeleid. is een ontmoetingsplaats waar kennis, informatie en ontspanning samenkomen... Waar de digitale wereld de wereld van het fysieke boek ontmoet. Wat gebleven is, is het belang van lezen. Niet voor niets wijzen onderzoeken uit dat het voorlezen aan jonge kinderen tot grotere slagingsstands op latere leeftijd leidt. Voorlezen maakt kinderen nieuwsgierig. Kinderen willen zelf lezen wat er bij de plaatjes staat. Geen achterstanden meer wanneer ze op vierjarige leeftijd naar de basisschool gaan. Wat is er dan toch, meneer Zijlsera, dat lokale bestuurders zich daar niet meer in verdiepen? Eerder gaf hij aan iets te kunnen doen als door gemeenten op onevenredige wijze op de bibliotheken zou worden bezuinigd. In Harderwijk, de stad van mijn bibliotheek, dreigt het college met een bezuiniging van 75%. Daarmee is het voorbestaan van de bibliotheek voor Harderwijk in gevaar. Harderwijk, ooit universiteitsstad, een stad met 45.000 inwoners, lijkt daarmee ook de bibliotheek tot historie te verklaren. Aan u meneer Sejlstra vraagt een bedienend beroep op Harderwijk te doen, maar vooral ook op al die andere gemeenten die het Harderwijkse model zouden kunnen gaan volgen. Want terug naar de leeszaal met een strenge juffrouw die erop toeziet dat er geen kruimels in de boeken komen, dat is wel erg 19e eeuws. Ik dank u wel. Directeur van de bibliotheek in Harderwijk, Jan Hogenberg. En ook zijn brief zetten wij op onze site opium.avro.nl. Kan Halbezelstra zeilstra ze alle vier nog even nalezen. En nu ook uh, gaan wij zo dadelijk luisteren naar de Black Atlantic. Eerst even over naar Parijs, want daar wordt de finale gespeeld... van het uh, dames enkel Roland Garros, uh, Garros. En de twee die tegen elkaar spelen, dat zijn de vrouw Scavione... die uh, vorig jaar bom en de Chinese Nali. En Jan Rols zit op de tribune. Wat is de stand? Oh, ze zijn nog aan het inslaan. Ze gaan zo oh. beginnen dus aan de finale inderdaad. Ja, het moet nog beginnen. Francesca Schiavone, de Milanese als vijfde geplaatst. De winnares van uh, vorig jaar dus weer in de finale in Parijs tegen Nali. En dat is wel een verrassing hoor. China voor het eerst een uh, finaliste bij de vrouwen in de finale. Ze is uh, 29 jaar, komt uit Wuhan in China. Speelde ook al de finale van Australië dit jaar. Maar dat is op hardcore, hele andere ondergrond. Het is ook niet echt een greffelspeelster. Maar het belooft een, een boeiende finale te worden met toch wel twee outsiders. Want de nummer 1 tot en met 4 van de plaatsingslijst er dus niet bij in deze eindstijd. Wel weer. Francisca kieën wonen en de verrassing Nali uit China. Straks meer. Oké, okay, wel, Jan Rolfs. Hou ons op de hoogte van de, het verloop van die wedstrijd. Ja, Chinese tennis. Uh, Kees Hendrik, wist je dat ze zo goed konden tennissen daar? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik, dacht, ik, wist, ik wist dat ze goed konden pingpongen. Ja. Maar, maar, maar tennis, dat is voor ja. mij inderdaad nieuw, ja. En David, ja. jij, David Verbeek? je. Alleen het tafeltennis, pingpong. Verder komen wij ook niet. Nee, nee. goed. We praten ja. zover de eerste de live muziek. Hier zijn ze weer, de Black Atlantic. van de uh, Black Atlantic, straks nog een nummer. Niets vermoedende wandelaars aan het uh, lange voorhout in Den Haag... die kunnen vanaf maandag zomers tijd op een gigantische rode dinosaurus... gemaakt van uh, metaal-imposante mensenfiguren of een immens hoofd. Vanaf dan wordt de Staten in de Haagse binnenstad... namelijk bevolkt door uh, beelden van moderne Chinese kunstenaars... in het kader van de tentoonstelling Den Haag onder de hemel. Kees Hendriksen is curator van die tentoonstelling... en verzamelaar van Chinese kunst, moderne kunst. Uh, hoe is die verzameling en die liefde voor die Chinese kunst eigenlijk ooit begonnen? Want u werkte bij de Gasunie, Ja, dat klopt. Ik uh, werkte bij de Gasunie. Ja. Maar ik heb mijn hele leven belangstelling gehad voor beeldende kunst. En de laatste tien jaar is daar ook de Chinese hedendaagse kunst bijgekomen. De aanleiding was eigenlijk heel simpel. Een tentoonstelling in het Stedelijk Museum destijds. Een solo tentoonstelling van de nu zeer bekende Chinese schilder Fang Lijun. Die mij zeer aansprak en toen heb ik het spoor verder gevolgd. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat sprak u zo aan? Weet u het nog? De, de beeldtaal die hij gebruikte. Er zat iets in dat je dacht, het is westerse beeldtaal... maar er zit een gelaagdheid in die heel duidelijk aan China doet denken... Maar uh, ik had er toen nog geen idee hoe het allemaal in elkaar zat. En het riep toch een hoeveelheid vragen op die mij het spoor heeft doen volgen. De titel van de tentoonstelling Den Haag onder de hemel die is niet zomaar gekozen. De, de, die heeft allerlei betekenissen, toch? Ja, die heeft een aantal lagen. Die titel Den Haag onder de hemel verwijst naar het Chinese begrip Tian Sha. En dat betekent alles onder de hemel. Dat is een buitengewoon fundamenteel begrip in de Chinese levensbeschouwing... Uh, die erop neerkomt dat de keizer, die de, de, de, de, de, de dynastie, die het land bestuurde... de dynastie, dat die een mandaat had, heeft, vanuit de hemel. Dat stellen Chinezen zich niet als een soort godheid voor, maar een soort nirwana. He, het, het, het, het is een levensbeschouwing die erop neerkomt... dat de keizer het land bestuurt volgens Confucian, confucianistische principes... Een, een ordening waarbij iedereen zijn rol speelt... en iedereen respect heeft voor de rol van de ander. En, als, en dat wordt door de hemel doorgegeven aan de keizer. Die heeft dat mandaat om dat door te geven. En daar gelooft 80% van de Chinezen in. Ja. En dat heet Alles onder de hemel. Dus het is een dat spreekt iedere Chinees aan. Ja. Nou, met een knipoog naar dat begrip is Den Haag onder de hemel ontstaan. Maar ik dacht dat de Chinezen inmiddels ook heel erg bezig waren... met het verdienen van geld. Maar is dat dan niet andere 20%? Of? Met wat? Ik het, het verdienen van geld? Ja, nee, absoluut. Dat is, maar dat staat daar los van. Dat ja. kan, dat, dat het kan samen gaan. Het een, slu slu een sluit er dan niet uit, dacht ja. ik. Nee, absoluut ja. niet. Je kunt een zeer harmonische maatschappij hebben... en toch geld verdienen. Ja, ben je bekend met het begrip? Ja. David Verbeek, ja? ja. ja. ja. Wat, wat, hoe uitzicht dat in, in, in, de, in de omgang met Chinezen bijvoorbeeld? Met jongere Chinezen? Ja. Nou, het is iets waar ik, waar ik soms mensen over heb horen praten. Maar ik, hoe zich dat precies verhoudt tot de omgang die ik... Uh, ja. Nee. Nee. nee. <laughs> dat is toch... niet? Uh, nou, ik, ik denk dat je dat wel kunt merken in die ja. zin. Dat, dat, dat Confucianisme, wat daarmee samenhangt... dat gaat ervan uit wat ik al zei, dat men respect heeft voor de rol van een ander. En dat komt heel erg tot uiting in het respect van de rol van de burger ten opzichte van de overheid. En dat is één van de redenen dat de Chinese burger zich veel minder met de overheid bemoeit dan hier in het Westen. Wij zijn producten van de verlichting. En het Confucianisme staat haaks op de verlichting. En daar zit precies ook de spanning en de botsing tussen Oost en West. Naar mijn oordeel. Ja, ik heb er altijd een hele andere draai aan gegeven. Eigenlijk. Ja? Ik, had er altijd, ik heb dat altijd alleen maar gezien als een soort van resultaat van de, van de culturele revolutie. En dat er zoveel generaties zijn geweest waar mensen eigenlijk alleen maar... Um, uh, waar het, het, een, het een idee hebben over, uh, over hoe het eraan toe moest gaan in de samenleving. Of het zelf re reflectief zijn. Of het reflecteren op hoe... Uh, uh, hoe de samenleving in elkaar zou moeten zitten. Dat was een gevaarlijk iets. Daar werd je ja, ja, voor gestraft. Dat, dat kon je beter niet. Maar dat staat in feite ook haaks op een positie die een kunstenaar inneemt. In een samenleving Nou, in beginsel is dat zo. Ja. Alhoewel ook weer niet helemaal. Maar dan raak je weer een ander onderwerp aan. Namelijk het kopiëren. Het voortkopieergedrag ja. komt daar ook uit voort. komt ja. ook voort uit het Confucianisme. Namelijk het respect voor de leraar. Het de leraar zo goed mogelijk. Nadoen, ja. proberen zijn niveau te bereiken, ja. nooit eroverheen. Ja. Pas als hij doodgaat, word jij de meester. Maar je wordt helemaal daarbij. Een beetje wat David het zei over die, die, die de, ja, je moet, moet niet te veel opvallen. Dat de, de kunstenaars, hebben ze die zich uh, langzamerhand in de loop der jaren ontworteld aan dat idee. Ja, ja. ja. De, zie je dat ook in Den Haag? Dat zie je ook. De laatste dertig jaar zie je dat de uh, hedendaagse kunst in China heel duidelijk aansluiting heeft gevonden bij, laat ik maar in het algemeen zeggen, de westerse kunst. Hmm. Die veel meer uitgaat van een, nou ik zeg het nog maar een keer, van een verlichtingsidee en van een creativiteit. Ja eigen creativiteitsidee. Ja, ja, ja. En die spanning zit er nog wel in, maar je ziet dat men zich daaraan ontworstelt. En, en geeft u zo'n voorbeeld van een beeld wat in Den Haag te zien is? Dat u zegt, nou daar, daar zie je dat in feite heel erg in terug. Dat kunstenaars... Een, een eigen kijk. Ja, elke kunstenaar heeft natuurlijk zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Maar uh, ja. dat, dat terug... ik herinner me bijvoorbeeld één beeld... Ja. wat er staat met die boomstam die heen en weer gaat. Ja, nou ja, dat is, dat is, dat is, dat is een voorbeeld. Eigenlijk kunt... zijn alle beelden die er staan een voorbeeld daarvan. Maar kunt u dat beschrijven? Dat, dat beeld met die ja. boomstam? Nou, dat is een beeld van, uh, wat, waar, waar door het hoofd van de kunstenaar zelf... het is een gigantisch opgeblazen hoofd van hemzelf. Het is hemzelf. zelf. Mm -hmm. Dat komt trouwens heel veel voor in de Chinese kunst. Dat ze zichzelf, is zelf, uh... zichzelf uh, projecteren op een idee of op een gedachte... En in dit geval is het een gigantisch metalen hoofd waar een machine in zit. En door dat hoofd loopt een balk. En aan de ene kant van het hoofd... zit een uh, geleerde uit, een, uh, uit het Confucianistische tijdperk. Niet Confucius, maar een ander. En aan de andere kant staat een Chinese filosoof uit de 19e eeuw. Hmm. En die balk die beweegt door, het, een, door die machine... door het hoofd van die kunstenaar. En op het moment dat hij het hoofd heeft van de ene geleerde... dan kopt die geleerde, die kopt die balk terug, als het ware. En die balk die gaat terug naar het hoofd... en naar die andere 19e-eeuwse geleerde... en die kopt die balk weer terug. Met andere woorden... Die, die kunstenaar die speelt met de gedachte van hoe, hoe staat het heden eigenlijk, de huidige functie, hoe staat het heden ten opzichte van het verleden. Dat gaat als het ware letterlijk door zijn hoofd heen. Dat symboliseert dat ja, beeld. Ja. En dat is een hele, hele creatieve manier om dat te doen. Dat is iets wat je zeg maar 40, 50 jaar geleden in China absoluut niet tegen zou komen. Zijn de Chinezen, want dit is ook natuurlijk prachtig om, om de tegenstelling tussen Westen en, en Oosten te zien... Op maar zijn de Chinezen daar zelf de kunstenaars ook mee bezig met... met... Ja, kijken ja. ze naar het Westen? Ja, ja, ja, wij absoluut. willen maken wat, wat daar gemaakt wordt? Of? Nou, dat, dat natuurlijk niet. Hè. Dat zullen kunstenaars nooit gauw doen. Mm -hmm. Maar ze zijn zeker geïnspireerd door het Westen. Ze kijken er ook naar. Uh, maar ze volgen toch ook hun eigen lijn. Ze zijn eigenlijk altijd met twee dingen bezig. Het ene is het eigen culturele verleden van China... ten opzichte van het heden. Dus een soort zoektocht naar waar staan wij nu eigenlijk. En dus hun eigen geschiedenis. Ja. En dat, en dat eigenlijk gecombineerd met de relatie van China tot het Westen. Dat kan zijn, hetzij de economische relatie... hetzij de culturele relatie... hetzij de invloed van het Westen daarop. En daar zoekt men ook naar. Men, men, men zoekt ook echt nog naar een soort eigen identiteit daarin. Want die invloed van het Westen is natuurlijk heel groot. En ik denk niet dat het overdreven is om te zeggen... maar ik kijk ook naar mijn overbuurman David, nu... Ja? Dat, dat, dat, het West, dat, dat China in een toch vrij snel tempo verwestert. Ja, doet. Um, ja, dat, dat, dat, is, dat is zeker zo. Um, ik, ik, ik vind het wel... Um, ik denk eigenlijk ook wel dat, dat uh, juist ook uh, de Chinese moderne kunst... juist extra veel noodzaak heeft, omdat dat juist een uitingsvorm is... Uh, waar mensen nog met die uh, zelfreflectiviteit bezig zijn... van waar staan we nu en hoe staan we ten opzichte van ons verleden. Mm -hmm. uh, terwijl dat natuurlijk niet uh, in... Uh, in uh, analytische krantenartikelen staat... Ja. Uh, en bij de sectie opinie en zo... zoals wij in de NRC en de Volkskranten nee. uh, allemaal hebben. Dat is daar niet. Nee. Dus dat is, dat, is veel, dat is alleen maar daarin. Ja. En dat is spannend en dat voelt de hele wereld. En ik denk dat daarom Chinese kunst uh, zeer in de aandacht is. Ja. Ook daarom. Maar, maar moeten Chinese kunstenaars dus ook heel voorzichtig zijn... met hoe ze zich uiten, de Hendricks, of niet? Dat is betrekkelijk. Uh, ze moeten zeker voorzichtig zijn... als het extreme vormen aan zou nemen. Er zijn een aantal taboes... De politieke situatie is een taboe waarin je niet te extreem mee om kunt gaan. Hm. Nou, dat hebben we gezien bij Ai Dat is toch het meest pregnante voorbeeld die van nog laatste tijd, Die nog steeds vastzit. Die nog steeds vastzit. Dat is iets, daar moet je niet aankomen. Het systeem is heilig. Maar ook een onderwerp als, als minderheden bijvoorbeeld. Tibet is heilig. Maar ook, ook Taiwan. Hm. Dat zijn dingen, daar, daar moet je niet te extreem aankomen. Want dan wordt er ingegrepen. Ja, ja. Dat, en, en, daar zien, zien we voorbeelden van het spelen met, met die materie ook in Den Haag? Of is dat, uh, krijg je die het land niet uit? N nee, niet met, niet met politiek. Hoewel uh, de kunstenaar Suyang Guo die, die ook een solide tentoonstelling heeft tegelijkertijd met het voorhoud in Beelden aan Zee, een kunstenaar dingen, is ja. die wel degelijk met dat thema heeft gespeeld in de tijd toen het gold, namelijk in de periode vlak na het incident. Tussen aanhalingstekens op het Jannemanplein. Ja, en de beelden die staan in, in, in, in, het, in het museum, verwijzen rechtstreeks daarna. En, en uh, zijn ook niet de makkelijkste, denk ik, uh, te aanvaarden ja. in de, door, de, door de Chinese overheid. Ja. Ik zei aan het begin die, die, af, het geld verdienen dat het voor Chinezen heel belangrijk is. Hoe is dat als verzamelaar van Chinese kunst? Wordt het steeds. Lastiger, wordt het duurder, weet ja, dat? dat? Ja, dat, dat kun je helaas wel zeggen. Uh, in de begintijd, zeg maar, dat hing een beetje van de, van de generatie. Maar, maar laten we zeggen, begin negentiger jaren kon je nog... Ja, dat is allemaal geld natuurlijk, maar kon je nog redelijk... Voor een prikje voor kon je nog... Uh... Ja, een prikje was echt ook wel een beetje betrekkelijk. Ja. Maar je kon, laat ik het zo zeggen, je kon nog rechtstreeks naar de kunstenaar toe. En gewoon uit de studio kopen. En je kon het oppikken, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. En dat is nu volslagen afgelopen. Ja. Maar, ja, we, maar we moeten het in de gaten houden, want er, er, er komt veel meer nog natuurlijk. Het wordt nog nee, veel gekker, denk ik. Het wordt nog <laughs> veel gekker. Goed, nou, een prachtige doorsnee, dwarsdoorsnee... in ieder geval van de prachtige, fraaie, grote beelden op het, op het uh, Lange Voorhout... Uh, tot 11 september daar te zien, en in de kloosterkerk ook. En de tentoonstelling van de Xiu, ja, spreekt u het nog een keer uit? Sui Yangbo. Zui Yangbo, in de Museum Beelden aan Zee in Scheveningen... loopt tot en met 18 september. Dat is ook een hele mooie catalogus. maar ja, het eerste exemplaar daarvan... Dat is het nog niet, hè? want het wordt overhandigd. Die wordt uh, maandag bij de opening aangeboden. Aan, uh, aan wie? Ja, ik Mag heb je begrepen. Zeggen? Nou, ik heb begrepen dat het uh, bij zes -like. maximaal is. Okay. Ik, uh, maar, maar ik weet niet of dat nou. ja, ja. Uh, Nou, altijd leuk. Ja, uh, is toch niet? Ah, ja, toch niet. Ja. ja, nee, is altijd leuk. Altijd, altijd zeker, leuk. zeker. Altijd precies. Leuk. Goed, ja. dank u wel. Dit is Radio 1 Opium. Als uh, achtjarig broekie stond hij al in het concertgebouw te Amsterdam... met zijn compositie. Mijn vader is gek, want hij houdt van Bach. Bijzonder harmonisch talent met een scherp gehoor... en gevoel voor improvisatie. Nou, dat belooft nog wat voor de toekomst. De tachtig seconden van... Gideon Tazelaar, op Sax! <middels> Tazelaar. Hij werd begeleid door Henk Sprenger. Zijn leraar aan het Junior Jazz College op uh, gitaar. En die uh, pakt ook nog even 20 seconden mee. Heel leuk. Uh, volgende keer gewoon zelf komen. Hè, voor de 80 seconden. Niet uh, van de tijd van de Gideon gaan afsnoepen. Voor Dori nog en toe. Zeg, je was acht jaar toen je in het, uh, in het concertgebouw uh, stond. Um, uh, maar Bach, dat was dus niet jouw ding, zou ik maar zeggen. Nee, niet echt. Nee, nee. En hoe heb je die vader overtuigd dat hij een saxofoon voor je moest aanschaffen? Was nou, dat was moeilijk. Nou, er waren wel meer mensen die zeiden, ja, dat is wel, dat is wel goed. Maar ik, ik heb eerst gewoon lang op een uh, huursaxofoon gespeeld. En uh, hm? daarna, toen ik wat beter was, toen, uh, ja. heb ik mijn ouders overgehaald om een uh, saxofoon S te kopen. Ja, ja, het kostte wat, die krengen. Die zijn duur, hè? Ja, die zijn duur. Ja, ja. Mondstukken zijn ook duur? Los. Ja, dat, kan, dat verschilt. Uh, sommige die zijn uh, 270 euro, maar sommige die zijn uh, 30 euro. Ja, uh, dat is maar, wat er gekke voor geeft. Zo is het. Ja, ja. ritjes zijn ook duur. Het is een duur instrument, maar het is hartstikke, klinkt hartstikke mooi. Uh, je staat binnenkort op het North Sea Jazz Festival. Het is echt niet te geloven, maar het is echt waar. Ja, het, eet, uh, het is North Sea Jazz voor kids. Ja, nou ja. Maar ja... Who cares? Ja, maar toch... Het is, het is wel in... Ja, tis, hoi, tis, neem ik uh, tis, ja, dat is dan een voorstelling van... Uh, uh, samen ook met Frank Groothoff. Die mag ook meedoen. Ja, die mag ook meedoen. Uh. <laughs> en dan uh, sp speel ik met mijn band Oosterdok uh, 4. Te gek. Ja, nou ja, ja we, we, we moeten verder aan toevoegen. Ook nog in Laag Keppel zie ik. Ook uh, op het Jazz Time met de Keppel Castle. Sta je ook nog? Ja, ja. Dat is met de Mix of Six. Dat is, uh, dat zijn een andere band. Ja, dat zijn drie uh, jongen van mijn leeftijd, uh, uh, leeftijd. En dan zijn er ook weer drie ouderen van, uh, van Henkse leeftijd die net gitaar speelden. Die zijn iets ouder dan acht in ieder geval. Goed, uh, Gideon, uh, succes. Het uh, wordt zo'n met... tiel verspegel uit. Ja, ja. ja dat dus, uh, is heel mooi gezegd. Dankjewel voor het vullen van deze 80 seconden. Vorige keer ging het niet door vanwege allerlei uh, dingen op de radio... waardoor wij geen uitzending hadden en nu goede revanche gekregen. Dankjewel okay. en succes. Um, we zijn altijd op zoek naar ja, applaus. We zijn altijd op zoek naar uh, nieuw talent voor onze rubriek. Dus uh, heeft u iemand thuis zitten die ook heel goed gitaar kan spelen of saxofoon spelen, mag ook opium.afro.nl. Straks zijn we terug om uh, liederwijde Pari de gelegenheid te geven om uh, buitenlandse boeken te bespreken. En uh, met David Verbeek spreek ik over zijn nieuwe film. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar het uh, journaal van half vier met Martijn de huis: Radio 1. Het NOS Journaal. Een Egyptische oud-minister van Financiën is in Cairo veroordeeld tot 30 jaar cel. Ook moet hij 7 miljoen euro betalen, waarvan de helft als vergoeding voor verduisterde te goeden. Of de straf ooit ten uitvoer wordt gelegd is de vraag. Hij ontvluchtte Egypte in januari en is sindsdien spoorloos. In het oosten van Afghanistan zijn vier NAVO-militairen omgekomen toen een bermbom ontplofte. Uit welk land de slachtoffers komen is niet bekendgemaakt. Gisteren waren in het zuiden van Afghanistan al twee NAVO-militairen gedood. In Groot-Brittannië is een hypnose stopgezet... omdat de hypnotiseur na een val bewusteloos raakte. Drie mensen die hij net in trance had gebracht... bleven in die toestand op het toneel achter. Sommige toeschouwers dachten dat het bij de act hoorde... totdat ze zagen dat de hypnotiseer werd weggedragen. Toen de man weer bij was, haalde hij de drie vrijwilligers uit hun trance. de hockeysters van Den Bosch zijn voor de dertiende keer... in 14 jaar landskampioen gewonnen, geworden. Ze stonden in de play-offs tegen Laren en wonnen ook de tweede wedstrijd... met 2-1 door een strafcorner van Maartje Palme. En tot zover de hoofdpunten. ODB-verkeersinformatie nou, vielen door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. En de N273 Zijk Venlo is in beide richtingen tussen Helden en Barlo afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. Opium. En daar uh, geef ik nu het woord aan... Uh, uh, uh, aan uh, ja, het lijkt me mooi aan uh, de Paris... maar daar hebben we een mooie vormgeving voor. Gaan we even luisteren, denk ik hoor. Of zo eerst cultuurtips dan maar doen. Ja, nou, heb ik eens een keer iets, komt het niet. Wat is dat nou? Nee, ik, ik zie het al. Ik zit niet goed te kijken op het draaiboek. We gaan namelijk eerst luisteren naar de derde brief... aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. <tied> Een openbrief aan de staatssecretaris van regisseur Martin Koolhoven. Geachte heer Zijlstra, in de media verschenen onlangs twee open brieven aan u... afkomstig uit de Nederlandse filmindustrie. Er is u daarin gewezen op zowel het culturele belang voor Nederland als het economische. De Nederlandse filmsector voldoet al keurig aan de door u gestelde criteria... aangaande publieksbereik en financiering met marktgeld. Het door u gewenste culturele ondernemerschap bestaat inderdaad. U kunt het zien in de Nederlandse filmindustrie... Maar ik ga u niet, niet verder vervelen met de indrukwekkende feiten en cijfertjes van de Nederlandse film van de afgelopen jaren. Die kent u ondertussen vast wel. Natuurlijk, ik ben filmmaker en misschien zou het logischer zijn als ik een gepassioneerd betoog zou houden over het belang van speelfilms. Ik zou een emotioneel verhaal kunnen afsteken waarmee ik mijn liefde voor film voelbaar zou maken. Ik zou kunnen proberen het vuur dat in mij brandt over te laten springen, maar ik denk dat ik daar niet eens niet echt mee op schiet. De bezuinigingen komen er, hoe onterecht ik ze ook vind. Daarom heb ik besloten om het over een andere boeg te gooien. Ik heb geprobeerd om vanuit de visie van het huidige kabinet te denken. Oké, okay, die bezuinigde komen er, maar laten we dan even zakelijk kijken hoe we de positie van de Nederlandse film die nu heeft kunnen behouden of zelfs versterken. Ik ga drie manieren noemen om de Nederlandse film op andere wijze te stimuleren. Als u deze ideeën zou overnemen, verdient u geld voor zowel de Nederlandse film als voor de Nederlandse economie. Voor een sterke nationale filmproductie is een stevige productievolume noodzakelijk... En met de maatregelen die ik ga noemen is dat mogelijk, zelfs met de bezuinigingen op de huidige filmsubsidies. Het zijn geen talvermiddelen, ik heb geen enkel idee zelf bedacht. Het enige wat ik hoefde te doen is kijken naar de landen om ons heen. In het buitenland zijn er tal van voorbeelden hoe je de financiering van filmproducties op een zakelijke manier... door een combinatie van publiek en marktgeld regelt. De eerste maatregel. Op dit moment zijn er allerlei landen in zowel Europa als daarbuiten... waar het fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt om daar geld uit te geven in de filmindustrie. Daardoor zie je dat veel Nederlands geld naar dat soort landen vloeit. Dat geld zou je ook gewoon hier kunnen houden door in Nederland hetzelfde te doen. Geef voor iedere hier uitgegeven euro een kwartje terug via de belasting... en het wordt niet alleen aantrekkelijker om het geld in Nederland te houden... we worden ook interessant, een interessanter land om mee te co-produceren. Daar waar nu Nederlands geld verdwijnt naar bijvoorbeeld een Duitse studio... een Belgisch laboratorium of een Engelse componist... zou dat in de nieuwe situatie kunnen betekenen... dat men vanuit het buitenland hun geld bij ons komt uitgeven. En voor de Nederlandse filmgeld met minder geld valt meer te doen... De tweede maatregel. In het, ma in het buitenland zijn er verschillende regelingen waarmee het fiscaal aantrekkelijk is gemaakt om in speelfilms te investeren. Dat zou in Nederland natuurlijk ook werken. Op dit moment geldt hier de crisismaatregel die feitelijk hetzelfde doet. We hebben de afgelopen periode gezien dat dit door, de fiscale door het fiscale voordeel particulieren in film investeren die dat normaal niet deden. Het zou dus goed uh, zijn als deze maatregel voor speelfilms permanent zou gelden. Nu mag iemand maar één keer gebruik maken van deze regeling, maar dat zou je kunnen uitbreiden naar één keer per jaar. De derde maatregel. Deze is afgekeken van landen als Frankrijk, Polen, Zweden en Duitsland. Een paar procent van de omzet van bioscopen, televisiestations, filmdistributeurs, kabelexploitanten, dvd-verkoop, videoondement en alle andere vormen van exploitatie gaat naar het filmfonds. Kortom, de hele keten die profiteert van films betaalt mee. Dat vind ik zelf de mooiste van de drie, want feitelijk is het een heffing waarmee de industrie zelf de nationale film meefinanciert. Het kost de Nederlandse staat dus helemaal niets. Zo. Volgens mij is het me gelukt. Ik denk dat deze maatregelen prima passen in de visie van het huidige kabinet en in de filosofie over kunst en cultuur, zoals u ze heeft uitgedragen. Deze drie maatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse film blijft bloeien zoals nu het geval is en daar gaat het om. Ik vind het maar lastig om zo zakelijk over zoiets mooi als, als speelfilm te praten, maar er zat niks anders op. Nu duik ik weer achter mijn computer om verder aan mijn volgende film te schrijven. Het zou lekker zijn als er straks nog een beetje geld is om daar ook daadwerkelijk een film van te maken. Dat zou mooi Goed, zijn. Martin. Ja, dankjewel. Martin Kohl over met zijn open brief aan staatssecretaris Halbe uh, Zijlstra. En de, de staatssecretaris kan de brief uiteraard teruglezen op de site opium.afro.nl. We gaan even schakelen met uh, Roland Garros, want uh, de finale dames is daar bezig. Johan Rolfs. Boeiende partij. Ik kan niet anders zeggen. Nali staat voor 3-2. Heeft zojuist de opslag van Schiavone gebroken. Schiavone Italiaanse die probeert met hoge topspinballen het spel van Nali te ontregelen. Nali dus meer een hardcourt speelse met vlakke slagen. Maar de Chinezen staat heel geconcentreerd te spelen. Absoluut niet onder de indruk van de fantastische ambiance in Parijs. Het is warm. Ze staat nu 40-0 voor op de eigen service. Kans op 4-2 dus voor Nali. Backhand die gaat diep tegen de baseline aan bij Skiafone En die mist de voorhand. De handen gaan in de lucht bij de Chinese supporters. Want Nali, de Chinese speelster uit Wuhan met de 29 jaar... staat in de eerste set met 4-2 voor tegen Skiafone De winnares van vorig jaar op Roland Garros.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 Uh, zoals ik al zei, ik heb drie totaal verschillende boeken bij me. Ik heb een uh, jonge Turk, ik heb een jonge Duitser die uh, krimis schrijft... en ik heb een dooie Amerikaanse die, denkt dat ze een, die dacht dat ze een man was. Althans, dat wilde ze graag. En ik begin met de, de, de Turkse roman van Selim Utzogan... De dochter van de smid, uitgegeven door Van Gennep. En uh, uit het Duits vertaald door Ingeborg Lezenaar, want hij leeft inmiddels in Duitsland... Ja, dat is weer zo'n boek. Dat is zo prachtig, maar dat krijgt dan weinig aandacht. Want er gebeurt niks spectaculairs in. Maar het hele boek op zichzelf is zo spectaculair. Het vertelt het verhaal. Ja, uiteraard van de dochter van de Smit, dat zal niet verbazen, natuurlijk. Maar zo poëtisch en mooi en rustig en lief en genuanceerd en met beschrijvingen en ja, dat je het eigenlijk gewoon moet lezen. Als je gewoon goed je, je tijd wilt doorbrengen. En met aandacht, uh, en je wil verdiepen in het leven van anderen... en in het verglijden van de tijd... en in het veranderen van het platteland van Turkije. Lees dan eens dit boek als je daar op reis gaat... en je wil iets meer weten van hoe dat land geworden is zoals het is geworden. Lees dan zo'n boek. Uh, Gül is uh, de oudste van de drie dochters van de Smit. De Smit uh, uh, ja, uh, heeft zijn vrouw jong verloren en is opnieuw getrouwd. Mm -hmm. En Het is allemaal helemaal niet spectaculair... maar hoe het beschreven wordt is zo ontzettend mooi. En Gül is ontzettend eerlijk. En iedereen steekt daar de draak mee. Maar langzaam maar zeker komt ze erachter dat ze toch voor zichzelf moet opkomen. En hun eigen leven is moet leiden. is de hedendaagse Turkije eigenlijk? Of? Uh, nou nee, het, het speelt, uh, je volgt haar hele leven. Dus het speelt, uh, ja, ik weet niet precies waar het begint. Wat het, ja. Maar het speelt in het platteland in de moderne tijd komt. Dus ik denk dat het ergens uh, 40, 50 jaar geleden begint. En heel langzaam en zeker verandert de omgeving. Oké, okay, mooi. Dan ga ik naar Jan kostin Wagner, ook een Duitse naam... maar zijn vrouw is Vins en daarom laat hij al zijn krimis eh, in Finland spelen. Ik ben geen krimilezer, maar dit is weer zo ontzettend goed in elkaar gezet. Hij heeft onlangs vier sterren gekregen in eh, de VN-thriller en Detective-gids... en dat kregen ze een andere twee die vertaald zijn ook. En hij is overal bekend en beroemd, alleen in Nederland wil hij maar niet doorbreken. Dus ik dacht, ik doe nog eens een poging. Het is het verhaal van een meisje wat vermoord wordt... en 33 jaar daarvoor was ook een meisje vermoord op dezelfde plek is hetzelfde wordt weer een fiets gevonden. Dus het lijkt een herhaling van dezelfde casus. Dus wat doet hij? Hij laat een van de betrokkenen van de eerste moordpartij aan het woord. Hij laat de nieuwe inspecteur aan het woord. Hij zit in het hoofd van de oude inspecteur. Ouders van het tweede vermoorde meisje en de moeder van het eerste meisje. En dat wisselt hij steeds af. Dus als lezer weet je veel meer. Hm. Maar je weet het steeds net niet. Het is rustig geschreven, het is heel persoonlijk geschreven. En uh, ja, ongelooflijk mooi. Dus uh, goed voor mensen die een crimie willen lezen... en goed voor mensen die een heel mooi boek willen lezen. Nou, dan ga ik dus naar die mysterieuze vrouw die dacht dat ze een man was. Althans, dat had ze graag willen zijn. Willa Cather, denk ik dat je zegt. Het is weer een boek uit de serie Cossé Century... Een verloren vrouw heet het, een lost lady. En dat is, het, dat is het ook. Wat zo mooi is aan die serie van uh, Cossé... is dat je niet alleen een schrijver erbij krijgt... maar je krijgt een periode erbij en je krijgt een stuk literaire geschiedenis. Want deze keter, waar ik nog nooit van had gehoord... is wel degene die Truman Capote en uh, F. Scott Fitzgerald heeft beïnvloed. En die kennen we dan weer wel. Hm. Maar we weten nooit bij wie ze de kunst hebben afgekeken. Ja, ja. En dat leer je in deze boeken, want er zitten ook hier weer in fantastische essays. Nou, de Lost Lady is Mrs. Forster, een prachtige vrouw. Haar uh, man is een van de pioniers. Het speelt in Nebraska. En ja, het is gepubliceerd in 1923, dus het speelt daar nog voor in tijd. En ja, hij gaat failliet. Hij heeft een bank opgezet in het kleine dorpje waar het zich afspeelt. En uh, ja, hij is alles kwijt en zij moet zich maar zien te redden. Maar zij is geen madame Bovary. Ze gaat niet zaniken, ze gaat niet zeuren. Zij ze geniet van het leven. Ze legt het leger, niet ze aan met apotheker. Mannen. Nee. Haar man laat nee. haar ook genieten van andere mannen. Dus geen oh. rancune bij die man en geen wraak. Ja, of het moet zijn dat hij failliet is gegaan... en dat zij niet meer haar mooie leven kan leiden. En dit hele verhaal wordt verteld vanuit een veel jongere jongen... die bij haar is opgegroeid, die haar bewondert. En eigenlijk, als hij jaren later terugkomt... hij heeft gestudeerd, dan denkt hij... Ze is het niet. Ze is van haar voetstuk gevallen. En ja. hij heeft niet werkelijk begrepen wie die vrouw is... en hoe groot zij is. Rustig geschreven, briljante beelden. Echt een genot om te lezen. En uh, ik, ik zou zeggen, ga nou eens even terug... en probeer eens de literatuur die we altijd al bewonderen... Capote en Scott Vergeld... Ja. te zien in het licht van de vernieuwing die zij gebracht heeft. Zij was lesbisch, mocht natuurlijk niemand weten. Ze heeft haar brieven aan een bibliotheek geschonken. Iedereen mag ze lezen. Niemand mag eruit citeren. Haar eigen privéleven... Is een mysterie. Maar ze heeft gevochten om echt een vrouw onafhankelijkheid te maken. Een van de briljantste journalisten geweest in Amerika. Ik zou me maar eens meer in die vrouw verdiepen. Nou, dat krijgen we alle gelegenheid. hoe Willa Cather... Oh ja, laat ik even zeggen wie het vertaald heeft. Want ja. ik ben altijd op de bres voor de vertalers. Prachtig vertaald door Gerda Baartman uit het Engels. En het Duitse Jan kostin Wagner is vertaald door Gerda Meijering. En ik had al gezegd dat uh, Uttergam is vertaald door Ingeborg Lezenar. Ja, ja, uh, ik heb uh, twee hier aan de tafel. Die, uh, een van de drie boeken uh, spreekt het aan, Kees Hendricks, als je het zo hoort. Mm, ik ken ze eerlijk gezegd geen van drieën, ja. dus ik, uh, ja, ik kan er heel weinig over zeggen. Maar ik hoor de beschrijvingen en uh, de beschrijvingen spreken mij wel aan. Ja, ja zeker. David, ben je een lezer? Of, uh? Nee, helemaal. helemaal. niet. Ik ben heel erg dyslectisch, ik lees oh. heel langzaam. Okay. Dus ook niet veel. Ja. Uh, dus het zijn luisterboeken het... tegenwoordig, hè? Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> um, ik, het, eerste boek, ik het, het, het, het eerste boek... Moet ik gewoon voorlezen? Het eerste boek... Die biedt ja. zich hierbij aan. Ik was het heel ver als het ja. bevordering van die. Ja, filmen. fantastisch. Wat een, wat een bezieling zeg. Ja. Nou, ik moet ja. zeggen, het eerste boek spreek je wel aan. Ja. Ik, uh, ja. Maar dat hele, heeft dan weer gelinkt aan de cinema. Doordat er een Turkse regisseur is... die ook van dit soort hele rustige vertellingen over het platteland... en dit ja, soort... Is is klinkt een, films, een beetje Het een prachtige film zijn ja. trouwens. Ja. Ja. Ja. Selim Özoghan, de dochter van de smit. Dat was van, van Genep, Jan Kostin Wagner van Cossé. En Wilda Kater ook van Cossé. Goed, we gaan naar de Black Atlantic. Op 15 juli staan ze in Paradiso. En nu staan ze nog hier in Carré. Derde nummer, Walkton on Wood. Agile Meadow, zo heet het nummer van het album Reference for Fallen Trees. Dat is verkrijgbaar via theblackatlantic.com of via iTunes. En zoals gezegd, 15 juli staan ze in Paradiso. Dank jullie wel. Dat is mooi. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. Sly en Leonardo zijn handelaren in aandacht. In Club Zeus bieden ze gezelschap aan vrouwen... zolang deze flink blijven drinken. En er gaat een hoop geld in om. Buiten de club onderhouden Sly en Leonardo... de illusie van echt contact om de vrouwen aan zich te binden. David Verbeek maakte met Club Zeus een film... over deze jongens in het overdonderen en al maar groter wordende Shanghai. Die stad die blijft ja, boeien, want uh, je, je, twee films geleden... Shanghai Trends was, was ook, speelde ook daar. Ja. Uh, wat, wat maakt die stad zo aantrekkelijk om daar, om daar te filmen, daar te draaien? Nou ja, het is, uh, het is, het is een, een, een enorme stad. Een enorme New York-Manhattan, alleen dan nog veel uitgestrekter en nog veel groter. En het is ook een, een, een stad die enorm snel veranderd is. Dus het is, uh, het, er, er staat, een, zoals ik al zei, een skyline van een paar keer New York en 15 jaar geleden was het platteland aan de overkant van de rivier. Ja. Dus, het was, dus het is zo enorm snel veranderd. Uh, dat, dat is uh, ook eigenlijk mijn hoofdfascinatie met, uh, met China. Het is niet zozeer de, de, de Chinese uh, cultuur... maar het is meer het tempo van de verandering... en het, uh, het, ja, de verwerfstiging, maar ook de globalisering. En, de, en die, de, dat enorme tempo van die verandering... en wat dat doet met een generatie, eigenlijk mijn generatie... Ja. Uh, mensen van, uh, nou, die nu uh, rond de dertig zijn... die, die zo'n enorm, zo enorme verandering hebben meegemaakt... Terwijl ze zelf tussen de, nou ja, tussen de 15 en 25 zaten. En de laatste vijf ja. jaar wordt het alleen maar nog bombastischer. Ja. Maar ik bedoel, het was, het is, dat is echt die enorme verandering geweest. En dat is ook wanneer ik mijn, mijn, uh, mijn eerste speelfilm Shanghai Trance heb gemaakt. Uh, een aantal jaren geleden. Het was eigenlijk een beetje zo, ja. Als, uh, als, euh, ja, als een soort van portret van die tijd, van die groeispeurt. ook van ik ik over, de... een, over een architect ook, hè? Hm. een Nederlandse ja. architect die daar uh, bouwde. O onder andere gespeeld ja. door maar Gernand. Ja, ja. Maar het ge ja dus mijn films gaan eigenlijk over de, de, de spierpijn van die groei, hm. zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Want nu zien we in feite nog iets van dat bouwen. Dat heb je heel mooi gedaan, want de, ja. die jongens, uh, die slaan die de Leonardo's, zodra die naar huis uh, ze hebben een appartement samen. Als die naar huis uh, lopen, dan komen ze ook voortdurend langs een schutting... met daarachter nog weer ja. nieuw en nieuwe ja, grote kranen zo. en dergelijke. Ja. Ja, ja. Maar, maar je zegt, het, het zegt iets over de, de, ja, de, de, het, het groter worden in een stad... die ook alsmaar groter wordt, die generatie. Wat, wat, wat is dat voor een leven wat die mensen daar leiden... In dit geval, deze twee jongens. Uh, nou ja, kijk, dit is, uh, dit, dit is natuurlijk. Kijk, wat, wat ik heel interessant vind aan een stad als Shanghai, is ook dat je dat het een soort van um, een soort van amplifier is van allerlei soorten van, emo, van emoties en ook uh -huh. moderne emoties. Uh, emoties zijn natuurlijk altijd hetzelfde, maar er zijn bepaalde dingen die, die door de eeuw heen, maar er zijn bepaalde dingen die nu heel erg op de spits gedreven worden. En uh, eigenlijk is, is Shanghai is een, is een stad waar je dat heel erg uh, ja, waar dat nog eens een keer geamplified wordt eigenlijk. Eigenlijk door, door de snelheid van die verandering. Dus een geëndifaide emotie die op de spits wordt gedreven. Kun je daar een nou, voorbeeld van geven? kijk, eigenlijk wel in die zin van. Kijk, deze film gaat eigenlijk over, over, uh, over eenzaamheid. Over hoe. Uh, uh, <tosses> over een industrie, een aandacht, een aandachtsindustrie. <tosses> maar dus eigenlijk, daarom gaat de film ook over het, de, de leegte die er is. Wil dit een florerende industrie zijn? Ja. Dus dat, uh, dat zit er heel erg achter. Is dat een industrie overigens die, die uh, erkend wordt in China? Dat die nee, nee, daarom kan nee. deze film ook nooit uitkomen in, nee? uh, in China. Mijn vorige film. Is trouwens, Shanghai Trans is heel groot uitgekomen in, uh, in China, maar weliswaar gecensureerd. Daar hadden we hadden 30 minuten uitgesneden. Wat haalden ze er dan uit? Alles waar je zag dat de stad uh, ook nog uh, smerig was, waar de achterstandswijken waren, zoals dat soort dingen, zoals die shots werden eruit gehaald, um, een meisje die een paaldans deed. Uh, Want dat bestaat uh, uh, allemaal niet. Nee, uh, allemaal scènes we waren, uh, er verder, waar werden 30 minuten uithaalden. Ja. ja, nou, het werd inderdaad behoorlijk cryptisch. Ja, inderdaad, ja. Uh, en zit je daar? Mag, mag je daar dan wel naast zitten naast de de de turf? Uh, wordt dat echt... Uh, nee, ik, krijg, ik, een... ik kreeg een e-mail met, uh, met uh, tussen, nou, tussen aanhalingstekens suggesties van wat ik eruit moest halen. En ik, maar ik wist gewoon dat, dat als, als ik dan ook maar eentje <laughs> niet zou opvolgen, dat die film daar niet uitgebracht. Ja, ik ja. had sowieso mijn versie hier in het Westen, dus ik, had, uh, ik, ik wou gewoon dat die film daar vertoond werd, ja. hoe dan ook. Dus... Maar dat betekent als, als die industrie waar we het over hebben in deze film, als die niet bovengronds bestaat, dan kun je deze film in China helemaal niet laten vertonen. Nee, dat uh, gaat ook uit, niet vertoond nee. worden. in, nee. uh, in uh, nee. of nee. Dat, dat, dat nee. proberen we niet eens weet ja. het wel beter. Je ja. uh, ja. gaat hem niet stiekem met land in, produce, in, in smokkelen... om toch aan bepaalde vrienden te laten zien? Nee, ik, ik, ik ga hem, sterker nog, ik ga hem denk ik wel aan... Uh, dat kan ik misschien maar niet in het openbaar zeggen. Helemaal. Nee, laat ik het gewoon maar niet zeggen. Nee, maar ik heb, wel, ik heb wel gewoon een aantal manieren... waarop ik denk dat ik daar... Uh, waar ik toch wat publieker voor uh, kan, uh, kan interesseren. Dat is natuurlijk helemaal uh, over internet... maar ook in de andere handel die daar zo is. Ja. Ja, ja, het land insmokkelen is volgens mij niet verstandig. Kees Hendricks, uitsmokkelen moet je ook niet doen, hè, toch? Nee, het lijkt me ook ja. niet verstandig om dat te doen. Er nee, uh, nee, zijn nee. best wegen zijn, nee. maar ik, het lijkt me niet verstandig. Nee. Nee. House Boys, het fenomeen is dus dat die jongens houden dames bezig in die club. Daar ja. Wordt, Zijn het soort gigolo's of is dat toch anders? Ja, autos? dat wil ik nog wel even helder vertellen, ja. Dat is... Um... Um, het, zeg maar de, de, de, de hosting culture uh, wil eigenlijk zeggen... dat, uh, dat uh, jongens die werken in champagnebars... en uh, uh, het, hun, hun, hun doel is uh, dat uh, nou, vrouwen... Die, die sluiten zich uh, bij hen aan... en die krijgen een menu van hele dure champagne. En er is nog een andere kaart... en dat is welke jongen erbij komt zitten om samen mee te drinken. Nou, dit uh, is voor de jongens alleen maar uh, echt winstgevend... als die vrouwen uh, niet alleen maar daar een avondje... Met aan het drinken zijn vrij, vrijblijvend. Maar als er ook een soort van echt contact wordt gelegd, en dan helemaal niet eens zozeer op de eerste plaats seks, al kan dat ook gebeuren, maar uh, het is meer een soort van um, uh, echt contact. Dus uh, echte aandacht en echt gevoel van ook al betaal ik hiervoor, toch geloof ik erin... dat er een echte band is tussen mij en deze jongen. Dat betekent dat ze elkaar ook sms'jes sturen? Dat, gaat, dat komt er ja. ook uit voort. Ja. Ze hebben ook uh, drie telefoons uh, vaak. Ik heb er veel research naar gedaan. Ze hebben ja. drie, drie uh, telefoons uh, van, met drie verschillende kleuren... drie verschillende simkaarten erin. En dat hebben ze dan zo gera gerangschikt... dat de komende sms'jes van bepaalde vrouwen op één telefoon... dat zijn dan beginnende vrouwen, er zijn serieuze relaties... en op de derde relatie zijn er nog maar drie of vier... En dat zijn eigenlijk vrouwen die denken dat ze met ze gaan trouwen. Ja, hoe dus, hou je dat dus, uit elkaar, zeg? Dat is toch nou ja, ook wel? Door drie verschillende telefoons. te ja. hebben zo uit elkaar. Maar die dames ja. die weten zelf toch ook wel dat het een illusie is, of niet? Ja, maar kijk, het, het wordt dus... Kijk, en dat is ook, daar gaan ook mijn, mijn, mijn films uh, vaak over. Over de groeiende kloof tussen echt en, en, en niet echt. Maar ook emotioneel echt en emotioneel niet echt. Ja. Um, want dus, hoe, want is de andere kant van het verhaal... Twee jongens uh, die, die hebben in feite ook moeite hè, om die, om realiteit ja, en en ja. en. De ik heb ook het, ik heb ook het, uh, ik, je kunt natuurlijk als je een als je een film maakt, kan je allerlei perspectieven kiezen van waar je de, waar je de, hoe je de situatie benadert. En ja. ik heb gekozen voor de voor de jongen zelf. Uh, dus. Um, zij zelf hebben een soort, uh, creëren een soort van spinnenweb van allemaal leugens. Eigenlijk, bijvoorbeeld, Er is ook één jongen die, die gaat een tijdje weg... of die verdwijnt een tijdje, want die kan het niet meer aan. Die komt dan terug. En wat we zien is dat in de film, is als hij daar weer zit in die club... dat hij al zijn uh, klanten een ander verhaal vertelt... van waarom hij verdwenen was. Hm. Eigenlijk een tailor-made verhaal voor haar. Ja. Dus bijvoorbeeld, en Dat is eigenlijk ook heel gemeen soms. Er was bijvoorbeeld een vrouw die had net haar vader verloren. Ja, nou, zit hij gewoon te vertellen dat... Ja, moeder was dood en hij kon er niet meer bij om ook nog contact met haar te hebben, omdat uh, dat werd te heftig en hij was zo bezig. Nou, dat spreekt die vrouw aan, creëert een band en dat soort dingen. En dat is weer iemand anders, dat is gewoon die is echt heel moeilijk en heel erg heeft heel veel energie en zegt: ja, je bent gewoon te heftig voor me en het is juist omdat ik zoveel voor je voel dat ik daar niet meer. Uh, ja, dat, dat ik daar even, uh, ja, ik had even lucht nodig. Ja. Dus allemaal verschillende verhalen in feite. Maar kijk, als je Constant uh, bezig bent met uh, liegen um, tegen mensen, um, dan kan het heel goed dat je uiteindelijk uh, ook zelf in de war raakt voor wat je echt voelt. Want dat gebeurt in feite met die twee. Die, die... Ja, nou ja, ja inderdaad. Ze hebben, ze hebben een soort van kameraadschap onderling, wat een hele belangrijke lijn in de film is. Ja. Um, en eentje ervan, zeg maar de, de, de meest succesvolle van de twee, de, de, de, de Sly, uh, die, uh, die, die heeft ook echte gevoelens voor een van zijn klanten. Alleen als hij dat uiteindelijk aan haar vertelt, dan. Gelooft ze ook dat niet meer? Omdat nee. Waarom zou ze dat geloven? Want dat is nou juist wat hij altijd doet: om iets te verzinnen wat haar fascineert en wat haar ja. weer terughaalt. Dus het is, het is een visieuze cirkel van. van ja. Uh, ja, fictie eigenlijk. Het zijn eigenlijk acteurs meer dan ja. iets anders. Ja, je mocht deze film dus wel in Shanghai schieten. Dat vind ik dan zo dubbel. Ja, ik moet ook schieten wat je wil in Shanghai. Want je, hebt gewoon, <laughs> ja. je, je, je zegt gewoon, we gaan ongeveer dit draaien. En dan, dan krijg je die, die, die permacy. Die, die dat mag. Het is pas als je, als je het echt uh, in China wilt uitbrengen... dat je echt uh, te maken krijgt met echte censuur. Ja. Overigens, de, de, er zit nog een extra laag van illusie bovenop. Want veel van de klanten... Die werken zelf ook in zo'n. Precies, dat wil ik ook nog zeggen. Ja. Klopt, ja. Dus de dames die werken zelf ook in clubs waar ze mannen het idee geven dat, ja. dat ze echt van, ja. van, van van hem houden. Ja, dat ze eigenlijk zijn dat in veel van die clubs zijn dat het het, het, het hoogste percentage van klanten zijn zelf uh, hoeren of uh, hostesses uh, hele luxe. Maar, um, en dat is dus dat is de, hele, de, hele, uh, dat is de hele visuele, uh, visuele cirkel van, van, van illusie van liefde. En, en liefde kopen en handel in aandacht. Uh, dat uh, als zij uh, zelf hebben gewerkt. En uh, dat is voor vrouwen uh, vaak fysieker werk als voor mannen. omdat voor vrouwen gaat het vaak toch uh, meer om aandacht. En uh, een dialoog en een echt contact. En mannen gaat het meer om... Neuken. Mm -hmm. uh, dus dat heb je vaak, uh, ontstaat er dan dus iets dat, zo dat, dat, dat vrouwen zelf uh, een hele erge, uh, ja, heel erg veel aandacht nodig hebben na hun werk gedaan te hebben en dat dan bij die mannen komen ja. halen en dat ja. het allemaal een industrie is als ja, ze zijn niet anders gewend. Ja, ja fascinerend vond ik het om, ja, om het te zien. Maar nu komt hij uit? Ja, dat ga ik zeggen. Donderdag is te zien uh, vanaf donderdag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag. En meer informatie. Facebook.com slash Dus club zuis, zou ik maar zeggen. Goed, David, dankjewel. Prachtige film. Bedankt. Liederweide, bedankt. Kees Hendricks bedankt voor uh, het komen hier en voor de vrije tentoonstelling in Den Haag. Straks na vier uur zijn we terug met nog een half uur opium. Tot straks. AVRO